Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Voor de tweede keer in twee jaar is Schoenenreus failliet verklaard. Afgelopen dinsdag kreeg de op een na grootste schoenenketen van Nederland... al uitstel van betaling en gingen de winkels dicht. Ook de website van het bedrijf is sindsdien offline. Bijna twee jaar geleden ging Schoenenreus ook al failliet... maar maakte toen een stille doorstart... met ongeveer twee derde van het personeel in de winkels. Schoenenreus bestaat sinds 1969. Netbeheerder Enexis gaat stroomstoringen oplossen met speurhonden. Het bedrijf heeft proeven gedaan met vijf honden... die verbrandingsgassen tot op 7 centimeter diepte in de grond kunnen ruiken. In alle gevallen werd de storing opgespoord. De honden, Belgische en Duitse herders... worden eerst in Noord-Brabant en Limburg ingezet. Daarna gaan ze waarschijnlijk ook in andere provincies aan de slag. Artsen zonder grenzen België trekt zich terug uit Soedan... omdat de overheid de organisatie tegenwerkt... De Nederlandse afdeling werd in 2009 al uit het land gezet. De regering verwijt artsen zonder grenzen hulp te verlenen aan de rebellen. Maar volgens de artsenorganisatie is dat propaganda die al jaren verspreid wordt. Alleen de Spaanse en Zwitserse afdeling van artsen zonder grenzen zijn nu nog actief in Soudaan. Volgens AZG mag de hulporganisatie van de regering de conflictgebieden Darfur en Blauwe Nijl niet in. In die gebieden is dringend hulp nodig omdat er honderdduizenden mensen op de vlucht zijn. Bij Gassan Diamonds in Amsterdam hebben twee mannen een diamant van 175.000 euro buitgemaakt door hem te verwisselen voor een zirconiasteen, een nepdiamant. Volgens Van Diamonds waren het twee Chinezen die er een dag eerder ook al waren geweest. Er is een signalement verspreid van de steen onder alle mogelijke handelaren en daarmee is het volgens de directeur te herkennen, zolang die niet wordt verslepen.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 Met nu de muziekboulevard. En weer het tweede uur van Matchbox nummer 10 in muziekboulevard live... Op deze 29. januari 2015. Nog een uur, en dan kun je twee uur lang genieten van Hans. Maar eerst nog even heerlijke muziek. Een uur lang met een leuke 3-in-1. De reguliere shadows hitte, de A en de B-kant. En we beginnen met de Jackson 5 en de Kings. En hoe dat in elkaar steekt, dat hoor je dan zometeen wel. Nog veel plezier dit komende uur. ...waren de kings van hun eerste LP The Kings. En dat nummer heette C-A-D-I-L-L-A-C ofwel Cadillac. En daarvoor waren het de Jackson 5 met hun eerste hit I Want You Back. Uh, we gaan naar uh, Rock and Roll uit 1961. Jerry Lee Lewis en Cold Cold Heart. I try so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yes, you're afraid each thing I do is just some evil scheme. Our memory from the lonesome past keeps us so far apart. Made your heart That you Dit was Jerry Lee Lewis, maar de, de oplettende luisteraar heeft er nog één herkend. En wel Elvis Presley, want die zong natuurlijk keurig mee. Um, we gaan naar uh, The Boss, naar zijn derde LP, die heet Born to Run. En wij draaien het uh, titelnummer. Hier is Bruce Springsteen.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 Van Bill Haley en zijn comments. Dan zijn we toe aan de reguliere Shadows Hit. Ja, precies. Even een klein promotje om de jongens even in het spotlichtje te zetten. We hebben een dubbele hit van ze, tenminste een akant met Foot Tapper. Een compositie van Hank en Bruce. En de bekant was The Breeze and I. En dat is ook een, een verrekt mooie nummer, als ik het even zo mag zeggen. Het komt uit 1963 en het haalde ook weer gewoon de eerste plaats. Alsof dat zo gewoon is voor een instrumentaal nummer. <middels> Bekend de Breeze and I en daarvoor natuurlijk Food Tapper uit 1963. Zijn we toe aan twee keer Nederlands product en we draaien ze gewoon achter elkaar. En zo meteen hoor je wel als je het al niet weet wie het waren.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 ZANG EN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 De zakenman, want daar nou, wordt hij alleen maar slechter van. Nou, nou, nou, nou. Maar liever dat nog dan het kop voor kop. Van de zakenman, man, daar wordt hij alleen maar slechter Goeiemiddag!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 dan Nederlandse producties, de laatste was uh, Just a Little Bit of Peace in My Heart van de Golden Earring. En daarvoor horen we Boudewijn de Groot met Jimmy van de LP Hoe Sterk is de Eenzame Fietser. En Jimmy, dat, was, dat is zijn zoon. En van de ene Jimmy gaan we naar de andere, want we krijgen nu Jimi Hendrix. En als je die naam hoort, dan denk je vaak aan Purple Haze of Voodoo Child. Maar daar komt het ook heel mooi en heel rustig, zoals met The Wind Cries Mary...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 Mary, Jimi Hendrix. We gaan nu een drie in eentje doen en we draaien ze achter elkaar en daarna moet je maar even raden wat nou de nominale noemer was. Daar gaan we. Een 3-1. En uh, wat er nou voor alle drie uh, gold, dat was dat Robert Plant de zanger was bij Rock'n'Roll van Led Zeppelin, bij uh, Sea of Love van de Honey Drippers en bij zijn eigen plaat natuurlijk The Big Log. Uh, mooi, hebben we dat achter de rug. Gaan we naar The de, de, de Birds uit een, uh, uit een jaar 1966. En dat was de derde LP van ze. En de eerste zonder Gene Clark. Maar dat was even goed geen reden om het niet goed te doen. Hier zijn ze met de fifth dimension. Oh, how is it that I could come out to here and be still bloating And never yet bottom and keep falling through. Just relaxed and paying attention. senses still working And as I continued to drop through the hole, I found all surrounding To show me that joy innocently is, just be quiet and feel it around you And I opened my heart to the whole universe, and I found it was love I'm 5D, dat waren de beurzen in 1966. Zijn we alweer toe aan de allerlaatste van deze matchbox. En dat wordt er een uit 83 van Mike Oldfield en Maggie Riley Moonlight Shadow. ...matchbox nummer 10 op 29 januari 2015. Volgende week zijn we er weer, maar dan zijn we vier uur samen... ...over 25 jaar ZFM. En muziek uit het jaar 1990. Het oprichtingsjaar van onze lokale omroep. Zometeen, de komende twee uur, Hans met zijn uh, uh, muziekboulevard live. En ik heb de playlist van het eerste uur even gezien. Die kan zo in Matchbox hoor. Niks mis mee. Veel plezier met Hans, de komende twee uur. En tot de volgende week.